zes uur NPO Radio 1 met Lara Rensen. In het laatste half uur van Nieuws en Co hoort u over de veroordeelde oud-president van Brazilië, Lula. Die moet zich melden bij justitie, maar hij weigert. We merken dat de spanning oploopt. En vriend van Nieuws en Co Ko golfert wil dingen maken en mensen dingen laten maken. En dat doet hij nu zelfs met de allerkleinste. Gaat u over, horen, nu het NOS-journaal met Stubinitski. Een verdachte van een woningoverval met dodelijke afloop in Gees in Drenthe gaat vrij uit, omdat het Openbaar Ministerie heeft gerommeld met de verklaring van een getuige. Tegen de man was 12 jaar cel geëist. De officier van justitie stopte een verklaring in het dossier terwijl ze wist dat daar dingen in stonden die niet klopten. Een vriendin van een verdachte is door de recherche verhoord... zonder dat daar een opname van is gemaakt. Later is daarover gelogen in het proces verbaal... zegt een verslaggever van Omroep Drenthe. Politie en justitie zaten op dat gebied helemaal fout. Daardoor is die verdachte ja, langer vastgehouden dan eigenlijk de bedoeling was. En, en dat rekent de rechter, het Openbaar Ministerie en de politie... heel erg aan. En daarom zeggen ze, ja, eigenlijk moeten we gewoon uh, die verdachte laten gaan. Drie andere verdachten krijgen een lagere straf... vanwege de manier waarop het OM heeft gehandeld. Bij de woningoverval in juni 2016 overleed de 69-jarige bewoner. De verdachte die nu vrijuit gaat zou op de uitkijk hebben gestaan. De nieuwe inlichtingenwet gaat zoals gepland op 1 mei in... inclusief de wijzigingen naar aanleiding van het referendum. Gisteren werd al bekend dat er strengere bepalingen komen... voor het verzamelen van gegevens... voor het doorspelen van informatie aan andere landen en het bewaren van de gegevens. Premier Rutte zegt dat het kabinet zijn best heeft gedaan... om aan de bezwaren van tegenstemmers bij het referendum tegemoet te komen. Onze conclusie nu is dat het goed zou zijn... om de werking van de wet aan te scherpen... op een manier die zoveel mogelijk recht doet aan de nee-stem... en tegelijkertijd werkbaar is voor onze diensten. In de Tweede Kamer wordt verschillend gereageerd... op de aanpassingen van de inlichtingenwet, zegt verslaggever Wilma Borgman. Het zijn verbeteringen, maar wel het minimale van het minimale, zegt GroenLinks. Maar bij D66 bijvoorbeeld zijn ze heel tevreden. Het zijn substantiële wijzigingen die echt wat voorstellen, zeggen ze daar. Privacy-activisten van Bits of Freedom hebben al gezegd... dat ze de aanpassingen onvoldoende vinden en waarschijnlijk naar de rechter stappen. Bij botsingen op de grens tussen Gaza en Israël... zijn drie Palestijnen gedood en zo'n 150 gewond geraakt... Het is het tweede grote protest in een week tijd... tegen de Israëlische blokkade van het gebied. Bij de vorige betoging vielen zo'n twintig doden. Een Nederlandse Somaliër heeft in Groot-Brittannië... acht jaar cel gekregen voor terrorisme. Volgens de rechter had de man plannen om zich in Syrië... als jihadstrijder aan te sluiten bij islamitische staat. De verbreding van de A6 tussen Almere-Havendreef... en Almere-Buiten-Oost is een jaar eerder klaar dan gepland. Eind dit jaar kunnen mensen al over de nieuwe weg richting Lelystad... Het is onder meer sneller klaar doordat het werk eerder is begonnen... en de betrokken partijen erg goed kunnen samenwerken, zegt Rijkswaterstaat. Bij de dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte... mogen geen dikke mensen meer in de erewacht staan. Volgens de organisatie komen er al jaren klachten binnen... van mensen uit het publiek en van tv-kijkers... die het geen gezicht zouden vinden. De organisatie is het daarmee eens en heeft daarom besloten dat mensen met een dikke buik... een andere taak krijgen bij de herdenking in het duingebied bij Scheveningen. Het besluit valt niet goed bij deze gedupeerde erewacht en zijn vrouw. Wat is fors? Ik weet het niet, maar ik mag er niet meer staan. Zo'n vereniging die daar is om de slachtoffers te eren... om oorlogshelden te eren... die discrimineren mensen omdat ze in hun ogen fors gebouwd zijn... Wat is het volgende? Iemand met een hazenlip, die mag er niet meer staan. Het weer dan nog. Het blijft de komende uren zonnig. En vannacht blijft het droog. De minima liggen dan rond de 5 graden. Morgen zonnig, maar in het westen meer bewolking. Het wordt dan 18 tot 21 graden. Ook zondag is het warm, maar wel wat stapelwolken. Meestal op vrijdag lost de avondspits wel wat sneller op. Zo rond deze tijd. Edwig Gerretsen, gebeurt dat ook? Ja, het begint wel op te lossen. Het staat nu toch wel 150 kilometer minder dan een half uurtje geleden, Lara. De meeste vertraging nog steeds bij, in het zuiden, ten, ten zuiden van Utrecht en rond Rotterdam. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, tussen Eembrug en Voorthuizen. 20 minuten vertraging de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen dingen en bommel een half uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. A12 Utrecht Duitse grens tussen Waterberg en Zevenaar, een half uur. In het zuiden van het land op de A58 Tilburg-Eindhoven... tussen Moergestel en Best, een half uur. En op de A67 Eindhoven richting Venlo... tussen in Venlo en Velden... 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Daar zijn twee rijstroken dicht. Waar je ook op vakantie bent deze zomer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 Zaterdag op NPO 2. De nieuwe dramaserie Export Baby. Over kinderhandel. Hoe zou op je geld over naar Oeganda? Het hoort gewoon bij die adoptie. Iedereen betaalt dat. Stefan de Ballen en Rivka Low Dijzen in Exportbaby. Ik ga naar Afrika omdat ik niet kan leven met wat ik niet weet. Vanaf zaterdag om tien over half elf bij Caro en CRV op NPO 2. NPO Radio 1. US de VS werpt nog meer heffingen in de strijd op Chinese goederen. De twee grootmachten zijn verwikkeld in een handelsoorlog... die de Amerikaanse president Trump al aankondigde... toen hij nog bekend maakte zich verkiesbaar te stellen. When was the last time anybody saw us beating, let's say, China in a trade deal? They kill us. I beat China all the time. Wanneer was het de All laatste keer dat iemand ons China zag verslaan in een handelsoorlog? Ik versla China de hele tijd. Lara Gensen, Nieuws en Koop. De hele tijd, zei hij het nog een keer. En zo stellig is hij nu daadwerkelijk als president nog steeds. Ook in daden dus, want de nieuwe heffing gaat om 100 miljard dollar aan goederen uit China. En dat is een tegenmaatregel. Op een tegenmaatregel. Bij ons is Charlotte Waaiers van de NOS-economieredactie. Ja, die acties die stapelen zich op. Het, is, het begint wel spannend te worden, heb ik het idee. Ja, het is deze week bijna elke dag wel raak, ja. Hoe is deze ruzie ontstaan? Maar waar het eigenlijk om draait... is dat Trump vindt dat de handel tussen China en de VS oneerlijk is. En dat China zijn goederen te goedkoop kan aanbieden op de Amerikaanse markt. En uh, daarbij vindt hij ook dat China het Amerikaans intellectueel eigendom schendt. Mm -hmm. Dus dat ze uh, belangrijke informatie stelen over producten. En uh, hij wil dat China daarvoor gaat betalen. En hij wil dus scheve handelsverhoudingen recht trekken. Ja, dan kan hij veel willen. Maar hoe gaat hij dat doen? Nou ja, daar, daar heb je verschillende opties voor. Uh, hij wil het moeilijker gaan maken voor de Chinezen... om hun spullen op de Amerikaanse markt te verkopen. En dat kun je onder meer doen door ze daar gewoon meer voor te laten betalen. Ja. En de eerste grote stap daarvoor was begin maart. Toen heeft hij uh, importtarieven aangekondigd op staal en aluminium. En die zouden voor iedereen gaan gelden in eerste instantie. Iedereen die naar de VS wilde exporteren. Maar uiteindelijk heeft hij voor heel veel landen een uitzondering gemaakt. Behalve voor China. En uh, dat laat China natuurlijk niet zomaar gebeuren. Die slaan terug. Zo zijn er dus over en weer de hele tijd met uh, heffingen ge gesmeten. Mm -hmm. Dreigingen daarvoor. Want ze zijn nog niet allemaal ingevoerd. En, en gaat, welke producten gaat het dan, onder andere? Nou, het gaat niet alleen om auto's, het gaat ook om medicijnen, uh, sojabonen... wasmachines, whisky. Uh, ja, dus, dus sommige zijn al ingevoerd, maar de meeste hangen gewoon nog in de lucht. En hoe omvangrijk is die dreiging nu? Nou, inmiddels gaat het al om een flinke hoeveelheid goederen... die straks in beide landen mogelijk minder aantrekkelijk zijn om te verkopen. Omdat ze door die heffingen gewoon duurder worden. En um, de VS dreigt inmiddels met heffingen op bij elkaar... meer dan 200 miljard dollar aan Chinese goederen... Ander, andersom is dat een stuk minder, gaat het om ruim 50 miljard aan Amerikaanse goederen. En dat het een stuk minder is, wil niet zeggen dat China niet even hard wil terugslaan. Het heeft er vooral mee te maken dat China gewoon minder importeert uit de VS. En daar kunnen ze dus ook niet uh, belasting over vragen. Oké, okay. um, dankjewel Charlotte. Um, de dreigementen voor heffingen over miljarden aan goederen, um, ja, dat werpt ook de vraag op. Hoe moet het verder? Daar praat ik over met Elwin de Groot... econoom van de Rabobank. Meneer de Groot, ja, goedenavond. Goeiedag. Die dreigingen, hè, uh, gaan die werkelijkheid worden, denkt u? Nou ja, dat, dat, uh, dat moeten we natuurlijk nog zien. Inderdaad, de, de, de, de grote bedragen die we nu hebben gehoord, die 50 miljard en die, die 100 miljard nu, dat zijn allemaal nog, nog vooral dreigementen, voorgenomen plannen. Maar ze zijn natuurlijk al, uh, een aantal zijn natuurlijk al redelijk concreet gemaakt. Hè. Er zijn al echte uh, uh, goederen uh, benoemd die, die daaronder gaan vallen. Um, maar uiteindelijk denk ik toch dat, dat dit wel bedoeld is... Om, uh, ja, om de Chinezen naar de onderhandelingstafel te krijgen. Uh, ik, ik denk toch echt dat, dat de Amerikanen echt wel begrijpen... Dat, uh, dat, dat dit soort maatregelen uiteindelijk voor beide partijen uh, pijn gaan doen. He, wij hebben berekend dat uh, in, een, in een echte handelsoorlog... Waar, waarin, waarin uh, de Amerikanen ongeveer 20% aan tarieven zouden heffen op, uh, op importen... Ja, dat, dat zou de Amerikaanse economie wel iets van 6% van het BBP gaan kosten. Mm -hmm. uh, dus dat, dat is natuurlijk buitengewoon pijnlijk. Hè? Dus dat, dat willen ze denk ik wel voorkomen. Maar tegelijkertijd moeten ze natuurlijk wel hun tanden laten zien en, en, en, en de Chinezen naar de onderhandelingstafel zien te krijgen. Dus het is eigenlijk tanden laten zien, een beetje grommen, maar nog niet bijten. Uh, er wordt dus ook nu al onderhandeld of niet? Nou, ja, nee, dat wordt eigenlijk, ja, dat, dat is een beetje onduidelijk, maar als je, als je luistert naar uh, de, de nieuwe adviseur van, uh, van Trump, meneer Kudlow, dan zegt hij eigenlijk, ja, die onderhandelingen zijn nog niet echt begonnen. Kijk, China en, en, uh, en de VS uh, uh, voeren altijd al een soort onderhandelingen op de achtergrond, maar ze, ja, ze zijn nog niet echt begonnen met, uh, met, met, de, ja, met name te praten over, over een aantal zaken die, die de Amerikanen nu hebben geïdentificeerd als uh, de, de de, de pijnpunten, ja. dat zijn de oneerlijke handelspraktijken van China. De ongelijke behandeling van, van bedrijven die bijvoorbeeld investeren in, uh, in China. Uh, die, die, die worden anders behandeld dan, dan de Chinese bedrijven die, die in Amerika investeren. Uh, en ja, wat, ook, uh, wat hen ook heel erg pijn doet, is, uh, ja, is dat, dat die Chinese bedrijven uh, vaak uh, ja, intellectueel eigendom uh, uh, naar zich toe halen. En, en is er ruimte, denkt u, om te onderhandelen? Um, nou, ik denk dat uiteindelijk... Is het, denk ik dat, dat je er niet aan kunt ontkomen. Kijk, een van de punten die, die wij in ieder zien... is dat, dat, dat China toch wat minder vergeldingsmogelijkheden heeft... Uh, dan de Verenigde Staten. Uh, simpel gezegd, de Amerikanen hebben natuurlijk... een, een groot handelstekort met China. Dat betekent mm -hmm. uiteindelijk dat de Chinezen natuurlijk veel minder importeren uit Amerika dan de Amerikanen uit, uit, uit China. Dus dat, dat geeft, geeft de, de Amerikanen natuurlijk al een, een, een stukje ja, dat noemen leverage, hè, een stukje onderhandelingsmacht. Maar tegelijkertijd is het ook nog een keer zo dat de, de, de goederen die China importeert uit Amerika die zijn voor een deel echt noodzakelijk. Hè, bijvoorbeeld als we het hebben over bepaalde high-tech producten die ze zelf niet kunnen maken, maar belangrijker ook uh, bepaalde voet- en agri-producten, zoals bijvoorbeeld sojabonen. En die sojabonen kan kan China voor een deel uit Zuid-Amerika halen, uit Brazilië bijvoorbeeld... maar voor een deel ook niet. En dat betekent dat als zij, als zij dat, product, dat soort producten met, met, met heffingen gaan belasten... ja, dat betekent dat ook dat de, de kosten voor de Chinese consumenten... heel ja, erg hard precies. zouden kunnen gaan stijgen. Ja. En dat is natuurlijk ook niet wat de Chinezen willen. Ze zijn bang dat dat tot, tot onrust leidt. Dus ik ja, denk precies, uiteindelijk... Maar dan zijn er dus dat, wel openingen, hè? Maar kan uh, ja? Europa en dus Nederland hier nog last van gaan krijgen? Kunnen, zouden wij hierin kunnen worden meegesleurd? Nou, tot nu toe sta, staat, staat de EU eigenlijk een klein beetje buiten deze, deze handelsoorlog. We, zijn, we hebben natuurlijk die, die, die tijdelijke ontheffing gehad van die, die staal- en aluminiumtarieven. Het gevaar is natuurlijk wel dat, dat uiteindelijk... want Amerika wil ook graag dat, dat, dat Europa een aantal belangrijke dingen gaat veranderen. En eigenlijk wil Amerika graag dat Europa samen met Amerika optrekt tegen China... Uh, maar ja, dat betekent wel dat we, dat we uh, handelsbelemmeringen misschien zouden moeten, moeten invoeren. En, en dat is dus iets wat, wat, de, wat de Europeanen eigenlijk liever niet willen. Ja. Dus, maar het gevaar is wel dat als Europa ook in deze handelsoorlog betrokken raakt... dat het allemaal nog veel complexer wordt. Want uiteindelijk betekent dat dan dat we ja, eigenlijk een, een, een keuze moeten maken... Hè, voor wie, voor wie, met wie gaan we, gaan we meewerken. Zijn dat Amerikanen of uh, kiezen we toch een beetje de kant van China? Elwin de Groot, econoom van de Rabobank, dank u wel. Graag gedaan. En nu hoorde ook Charlotte Waaiers van de NOS Economie Redactie. Edwin Gerritsen nu met de verkeersinformatie. Ja, de meeste files nemen nu verder af. Alleen in het zuiden van het land is dat nog niet het geval... op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen Knopen de Baars en Best staat 13 kilometer file... met een uur vertraging. Ja, Spanning en onduidelijkheid in Brazilië. Want oud-president Lula da Silva heeft tot uh, tien uur Nederlandse tijd... om zich te melden bij de politie. Hij moet voor 12 jaar de cel in, wegens corruptie. Maar het lijkt er niet op dat de Lula zich vrijwillig gaat melden. Hij heeft uh, Lula da Silva zich uh, vrijwillig gaat melden. Hij heeft zich verschanst in het hoofdkantoor van de Metaalwerkersvakbond... in een voorstad van Sao Paulo... waar nu duizenden aanhangers zich verzamelen. correspondent Mark Bessems, is Lula van plan daar te blijven? Nou, daar lijkt het voorlopig wel op. Hè. Maar de chaos is groot, er is heel veel onduidelijk. Eh, van de rechter moet Lula zich eh, voor 5 uur lokale tijd... dus dat is 10 uur in Nederland... melden bij de politie in de stad Curitiba... Nou, dat gaat niet gebeuren, uh, heeft de oud-president al laten weten. Uh, hij gaat zeker niet naar die andere stad. Maar of dat dan betekent dat hij zich ergens anders bij de politie meldt... dat weten we niet. Voorlopig trekken er in ieder geval steeds meer aanhangers van Lula... naar dat hoofdkwartier van de metaalwerkersvakbond... Uh, waar hij nog steeds is. Uh, en die staan daar als een soort uh, menselijk schild, zeg maar. Dat komt op mij wel als spannend over, eerlijk gezegd. Uh, hoe, is dat? hoe zie jij dat? Ja... Het is, het is potentieel een explosieve situatie, als we dan, zoals je dat zou zeggen. Kijk, als Lula daar blijft, ja, dan, dan moet op een gegeven moment de politie langskomen om hem te arresteren. De rechter heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd. Nou ja, ik denk niet dat zijn aanhangers de politie dat zomaar laten doen. Die laten de politie vast niet hun gang gaan. Nou, er zijn op dit moment al incidenten geweest, waarbij Braziliaanse journalisten bijvoorbeeld werden lastiggevallen. Er is echt spanning. En Lula is hun held. Zij zien de veroordeling van Lula als, als iets heel oneerlijks. Dit was volgens hun een oneerlijk politiek proces. Een manier eigenlijk om te voorkomen dat Lula mee kan doen... aan de verkiezingen van oktober. Dus ja, dat zou best wel spannend kunnen worden. En die verkiezingen in oktober... ik neem aan dat Lula niet meer meedoet... Uh, in theorie uh, heb je daar helemaal gelijk in. Hij mag eigenlijk uh, niet meer meedoen... want veroordeelde politici die komen op een zwarte lijst te staan... en zijn dan jaren uitgesloten uh, uh, van deelname aan verkiezingen. Maar dat hele proces dat gaat uh, uh, parallel eigenlijk aan, aan, aan, aan, dit, aan dit corruptieproces. Het is een andere rechtbank die over dit soort dingen uh, moet uh, oordelen. En hij heeft nog allerlei mogelijkheden om in beroep te gaan... bij die twee juridische processen. Met andere woorden... Het is heel ingewikkeld en de kans dat die hele juridische weg is afgerond... voor de verkiezingen in oktober, die is niet eens uh, uh, heel groot. Ik bedoel, Het zou best wel eens kunnen dat we die, dat die, uh, in oktober dat we nog niet eens een definitieve uitspraak hebben. Dus ook al klinkt het heel onwaarschijnlijk, in theorie kan het zijn... dat Lula straks uh, vanuit de gevangenis uh, meedoet aan ja. de verkiezingen. En hij heeft een behoorlijk fanatieke aanheden als ik jou zo hoor. Hij was een van de meest geliefde uh, presidenten van Latijns-Amerika... Wat is er nog over van zijn populariteit op dit moment? Uh, hij is zowel de meest gehate als de meest geliefde politicus van Brazilië. Hè. Dus uh, in alle peilingen staat hij vooraan: zo'n 35% procent, uh, van de Brazilianen zegt op hem te willen stemmen. Er is geen andere kandidaat die meer stemmen krijgt. Maar volgens diezelfde peilingen uh, is 40% procent van de Brazilianen uh, echt van plan, niet van plan om op te stemmen, heeft echt een bloedhekel aan hem. Dus uh, uh, dit land is heel erg verdeeld. Dankjewel, uh, Mark Bessems, over uh, Lula da Silva, oud-president van Brazilië. Tien minuten voor, half zeven, elke dag verwelkom ik uh, op deze plek een vaste gast... die vanuit zijn of haar vakkennis kijkt naar het nieuws. En vandaag is dat wetenschapper Rolf Hut verbonden aan de TU Delft. Rolf, goedenavond. je ja, goedenavond. Wie vaker naar in Nieuwsinko luistert, weet dat jij een groot voorstander bent uh, van het dingen... Maken, mensen dingen laten maken. En daar span je je ook behoorlijk voor in. Onlangs vertelde je bijvoorbeeld over je studenten in Delft. die je aan het maken hebt gezet. En vandaag heb je een jongere generatie aan de slag gezet met maken, heb ik begrepen. Vertel eens. Ja, ik was afgelopen woensdag. heb ik mijn natuurkunde-studenten nog hun, uh, hun fietsen laten stabiliseren in Delft. En vanochtend. Een groep, groep 1 en 2 van de basisschool van waar mijn zoontje Luc zit. En dan hebben we met z'n allen raketjes gebouwd... en daarna ook natuurlijk echt afgeschoten. Kijk, dat is het leukere maken. Ja, dat, dat, ze, ze, ze waren enigszins enthousiast toen hij hier boven de school uitkwam. Zit er veel verschil tussen kinderen van zeg 4 en 5 op de basisschool... en studenten van rond de 20 als je ze praktisch aan de slag wilt krijgen? Ja, ik, ik, ik laat mijn studenten eerst uitrekenen wanneer hun fiets stabieler is... en het daarna ook daadwerkelijk met extra gewichten aan hun fietsduktepen... om hem stabieler te maken. Ik kan een groep kleuters niet vragen... om eerst door te rekenen de, welke paraboolbaan een raket gaat maken. Nee. Maar, wat, maar er zit wel al heel veel overlap in... in het feit dat ze net zo enthousiast zijn... van zelf iets gemaakt hebben, zien dat ze dat zelf uh, kunnen. En daar had ik het na afloop nog even over met uh, juf Stefanie. Ik sta hier nog op schoolplein even na te genieten naast, naast de juf. Ik vond het wel mooi dat ik zeg maar, hetzelfde enthousiasme zag uh, bij deze leerlingen als bij mijn studenten in Delft. Doen jullie dit vaker? Ja, het is niet altijd mogelijk, maar het maakt het wel heel aanschouwelijk voor kinderen. Ja, je ziet wel dat ze er enorm van genoten hebben. Gaan we het nog een keer doen? Ik hoop het. Hartstikke leuk als je zag hoe ze een raketje maakten zelf. En het dan aansluitend op het schoolplein omhoog zien gaan. En echt goed omhoog. Ja, dat is gaaf. Hartstikke leuk. Ik ben heel blij dat we geen auto's geraakt hebben. Nee, echt de het Geen fietser. Oh, trouwens, geen meeuwen ook, hè. Die ging al. Het is allemaal goed gegaan, Rolf. Begrijp ik. Ja, ja, kijk, het raketje wat we gemaakt hebben is een stuk opgerold papier... met een, uh, een blokje klei bovenop, wat je met een, uh, met een fietspomp afschiet. Dus het is, technisch stelt het allemaal niet zo heel veel voor. Um, maar die kinderen hebben wel het gevoel dat ze zelf iets gemaakt hebben. Hè. We, we doen natuurlijk heel veel uh, op, op basisscholen... Worden altijd heel, ja, Luc komt daar ook heel veel mee thuis, worden, worden, is maken is mooie dingen maken. Hmm. En we hebben dus nu laten zien dat maken ook functionele dingen maken kan zijn. Ik hoor je, Stefanie, in dat fragmentje van jou... het woord aanschouwelijk gebruiken. Dat is een beetje ouderwets. Maar kun je stellen dat er in Nederland, anno nu, 2018... veel te weinig aanschouwelijk onderwijs wordt gegeven? Uh, ja, te weinig weet ik niet. Ik vind het wel leuk dat ze dat, dat, ze dat in dat gebruiken. Het is een term die, die een tijd geleden in het onderwijs gebruikt werd... om het, om het, uh, om het levendiger te maken. Dat stond in veel beleidsdocumenten. Um, wat ik een slechte interpretatie vind van aanschouwelijk... is kinderen YouTube-video's laten zien en dan hebben ze het gezien. Hmm. Uh, ik vind het aanschouwelijk als ze er ook echt zelf mee aan de, aan de gang gegaan zijn. En voor de latere leerjaren dat ze er zelf mee aan de gang gaan... en dan zelf op YouTube zetten. Want waarom, leg dat nou nog eens één keer uit... waarom is het zo belangrijk dat je dan zelf uh, dingen bedenkt... zelf dingen maakt... Nou, als, je, als je iets geleerd hebt in een theoretische les. en daarna in een maakles het ook echt maakt. dan wordt die kennis wordt heel erg um, vastgelegd. Wordt veel beter behouden. dan als je het alleen maar gehoord hebt. en er niet mee aan de gang gegaan bent. En maken is een hele natuurlijke manier. om die kennis ook echt te gebruiken. en dus goed vast te laten leggen. En denk maar eens aan je eigen schooltijd terug. Weet je nog welke projecten je ooit aan gewerkt hebt... qua dingen die je gemaakt hebt? Versus weet je nog een of andere geweldige les... die een docent nee. ooit gegeven heeft qua theorie uitleg? Nee, ik weet Dat alleen is... nog het strafwerk wat ik moest maken na de les. Goed, <laughs> Zeg zegt misschien meer over jou. Ja. Nee, en, en, en van de maakdingen weet ik het nog wel juist. In, in, in, de, in de houthoek mochten we uh, met een uh, figuurzaag mochten we dingen maken. Ja, en als dat, nou, als dat nou aansluit bij kennis die je eerst gehad hebt... als ze iets zeggen over hefbomen en je moet in de maakhoek zelf... een WIP maken waar kinderen van verschillend gewicht op kunnen zitten... dan wordt dus die, zowel die theoretische kennis die, die in een les uitgelegd is... wordt um, vastgelegd in je brein en dan weet je dat later nog. Van, oh, ja, ik heb toen een WIP gemaakt. Oh ja, dan moet ik rekening houden met kracht en arm. En uh, dat neemt niet weg. We moeten dus niet die theoretische lessen wegcijferen... Um, want die zijn, die zijn heel belangrijk om die kennis aan het begin over te dragen. Maar samen met maakonderwijs is dat een hele sterke combinatie. En zou het dan goed zijn om daar een norm voor te creëren... voor maakonderwijs? Gewoon vastleggen. Zoveel uur per week is niet theoretisch, maar maakonderwijs. Ja, daar ben ik altijd een beetje huiverig voor. Ik ben sowieso altijd een beetje huiverig voor het onderwijs moet. Uh, we hadden het uh, één of twee dagen geleden nog... over ouders laten kinderen te weinig fietsen. Dus het onderwijs moet dan maar weer uh, dat, dat oplossen? op gaan pakken. Ja. En nou ja, dat wordt dus bij elk maatschappelijk probleem... wordt dat maar in de klas ingegooid van gaat het even fixen. Daar, uh, daar zou ik heel voorzichtig mee zijn. Nee, ik zou, ju ik zou juist uh, docenten vanuit een wat meer positievere insteek, niet de negatieve... je moet het zoveel uur doen, maar hmm. de positieve... kijk, op deze manier kan je de lessen die je toch al doet... een maaktintje geven, um, ze handvaten geven... om dat gewoon zelf te gaan doen. Zeg, jij maakt je nu sterk voor praktisch of aanschouwelijk... zo je wilt onderwijs ja. voor, voor jouw studenten, um, voor kleuters... zoals bijvoorbeeld je eigen zoontje Luc. Uh, ik vraag me af, uh, wie is er uh, de volgende... Hoe is next? niks? Ja, hadden be, te huizen. Nee, kijk, <laughs> ik, ik, ik, ik, ik doe dit inderdaad, vanuit mijn werk aan de TU Delft, doe ik dat met onze studenten. Um, en ik, ik ga ook heel vaak op middelbare scholen langs. Um, om daar zowel met leerlingen als met uh, docenten te praten over hoe ze maakonderwijs kunnen doen. Maar die kennisoverdracht gaat twee kanten op. Want ook heel veel van de dingen die ik bij mijn studenten uh, toepas, heb ik weer geleerd van uh, middelbare school en basisschooldocenten die zeggen van hé, hey, ik heb dit leuke maakdingetje gebruikte. Die lanceerinstallatie... het is gewoon een fietspomp met een slang en een afsluiten erachter. Die lanceerinstallatie die we vanochtend gebruikt hebben... is een idee wat ik van twee bevriende middelbare schooldocenten gehad heb. Kijk eens aan. Dank je wel, Rolf. Weer voor jouw bijdrage aan Nieuwsinkal vandaag. Graag gedaan. Fijn weekend. Dat Tot zover Nieuwsinkal. Met erin eh, toch best wel vieze plopkappen hier in de studio. De, het steeds betere imago van het VMBO. En binnen no time heeft het kabinet... de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten aangepast. Het kabinet heeft een wonderlijke prestatie verricht. Ik ben heel blij dat we hebben gezegd... we willen echt recht doen aan de uitslag van het referendum. En tegelijkertijd werkbaar is voor onze diensten. Wordt hij gewoon op 1 mei ingevoerd... Denken over je toekomst mag een feest zijn, ook voor vmboers. Dat negatieve imago. Zo, zo dom en alles. Denk van ja, er zijn genoeg mensen die vmbo hebben gedaan op het laag niveau en nu ja, advocaat zijn geworden. Af en toe denk ik toch wel van, had ik toch maar beter mijn best gedaan op de basisschool. Ik denk wel eens, bij deze plopkappen... mijn god, wat zit er allemaal in en op. Inderdaad, er zit uh, van alles op. Nu zou Lara niet blij van worden als ze zag... wat er voor haar neus op dit moment allemaal uh, krielt. Ik denk dat het allemaal reuze meevalt dat hier zitten. Dat dat geen reden is tot zorg. Met iets meer gemak ook uh, op mijn stoel, nu we dit allemaal weten. Gelukkig. Nou ja, het is de laatste dag in deze studio. Maandag zitten we ergens anders. Straks dit is de dag. Veel plezier. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Een van de verdachten van een dodelijke woningoverval in Gees in Drenthe gaat vrij uit, omdat het Openbaar Ministerie een onjuiste getuigenverklaring in het dossier had gedaan. De twee hoofdverdachten zijn wel veroordeeld. Ze kregen 12 jaar cel tegen hen was 15 jaar geëist. Schaatsfabrikant Maple Skate uit Heerenveen is failliet. Het bedrijf is bekend van de opvallende goudkleurige schaatsen. Tijdens de Olympische Winterspelen in Sochi in 2014 reed 70% van de schaatsers op ijzers van Maple Skate. De curator heeft goede hoop op een doorstart.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 het is drukker dan gebruikelijk maar de files nemen nu af de meeste vertraging is er nog in het zuiden van het land op de A2 Amsterdam richting Den Bosch is de vertraging nog een half uur voor Maarsen, dat is de nasleep van een ongeluk op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knoop het Everding en Zalbommel een half uur A4 Antwerpen richting Rotterdam, tussen de Belgische grens en Hoge Heide. 20 minuten. En in het Zuiderhondland op de A58 Breda-Eindhoven. Tussen knopen de baars en oorschot, drie kwartier vertraging. NPO Radio 1. Eo. Dit is de dag. Met Margit Fixen. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Het is de dag waarop de Vlaamse journalist Pieter Stokmans aandacht vraagt... voor het Turkse offensief in de Noord-Syrische regio Afrin. Allah Muur, Allah Muur, Allah Muur. Al van bij de start van de belegering van Afrin in januari... slaan de inwoners op de vlucht met alles wat ze kunnen meenemen. Om kwart voor zeven een gesprek met Pieter Stokmans en het CDA en de SP... over hoe de politiek moet reageren op het grondoffensief... van onze NAVO-partner Turkije. En dit is de dag waarop Leefbaar Rotterdam buitenspel staat... bij de formatie van een nieuw college in Rotterdam. En onze commentator vandaag is Meili Vos. Meili, wat is jouw stelling bij dat nieuws? Mijn stelling is... is Eerdmans, niet piepen, gewoon een minderheidscoalitie volg, uh, v, uh, vormen. Vormen, niet vormen. piepen, maar doorgaan, zullen we maar zeggen. We gaan straks jouw uitleg horen. En dit is de dag waarop het kabinet bekendmaakte dat alle rookruimtes in de horeca binnen twee jaar opgedoekt moeten zijn. En als het dan al zo is dat die rookruimtes moeten verdwijnen, dan moet daar in elk geval een stukje beleid op komen. Ja, bent u er nou blij mee dat alle rookruimtes in de horeca binnen twee jaar dicht zijn? Of juist niet? Uh, laat dat weten via Twitter. Gebruik hashtag DIDD. En meekijken in de studio, dat kan ook via de webcam op nporadio1.nl. Ja, niet, niet per direct dus, maar binnen twee jaar moeten die rookruimtes in de horeca dicht zijn. Uh, dat is de reactie van staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis... op de uitspraak van het gerechtshof in een zaak... die Clean Air Nederland aanspande tegen de staat. Ja, een dure grap, zegt uh, vervolgens Koninklijke Horeca Nederland uh, en bij ons in de studio zijn Tom Voeten van Clean Air Nederland en Bernadette Naber van Koninklijke Horeca Nederland. Welkom. Um, ja, meneer Hello. Voeten, ja, inderdaad, u kunt pas later reageren, want u was echt heel lief water aan het inschenken voor de dames in de studio. Ja. Galant. Het. Ja. Ja. Maar het is uh, een rechtszaak van je welste geweest, zouden we kunnen zeggen. Uh, wat was nou eigenlijk het doel van die rechtszaak voor jullie tegen de staat? Het um, doel is om um, um, de horeca vergaande rookvrije te krijgen. Dat is eigenlijk al de inzet vanaf uh, 2005, 6, 7. Ja. Uh, en de eerste stap was toen in 2008 het uh, officiële rookvrij maken van de horeca. En daarna zijn wat stappen teruggedaan en weer stappen vooruit. En uh, ja, nu ja, zijn want, we weer een stapje verder. Ja, want in eerste instantie verloren jullie deze zaak. Uh, in hoger beroep kregen jullie gelijk. Waarom? Uh, ja, eigenlijk moet je teruggaan naar 2011. Toen, we, hè, toen, is, de, toen is er een uitzonderingspositie gemaakt voor de kleine horeca. Wij zijn toen een rechtszaak gestart. En in 2014 hebben we uiteindelijk voor de Hoge Raad ook gelijk gekregen. Een beetje vergelijkbaar met deze rechtszaak. En de, de stelling was, de strekking was... dat de, de, de, de, een convenant met de Wereldgezondheidsorganisatie... dat die uh, verbindend was voor de Nederlandse wetgeving. En daarin stond dat, uh, dat je uh, geen... Uh, wetgeving mag invoeren die strijder is met de gezondheid uh, van, de, van de bevolking. En op basis daarvan hebben we toen gelijk gekregen. En op basis daarvan hebben we nu ook weer gelijk gekregen. Ah, dus dat, dus maar, het, was, het lag ja, wel in de verwachting. Het lag wel in de verwachting. Um, ja, jullie vinden dit natuurlijk uh, goed nieuws. Wat, wat staat zich Blok nu zegt, Blokhuis nu zegt? Ja, uh, hoewel we het jammer vinden dat we nu weer twee jaar moeten wachten. Toch wel. Dus ja. het is een beetje een dubbel gevoel. Um, ja, je zou ook kunnen zeggen, um, het komt ook laat. Want ik, ik dacht ineens, dat rookverbod, dat begon dus... Hè, dat geldt al sinds 2008, dat is alweer tien jaar ja, geleden. Ja, dat klopt. Waarom nou, dat, heeft het überhaupt zo lang geduurd? Dat is ook precies ons gevoel. We hebben toen in 2008 die stap gezet... Toen is ook al bekend geworden dat uh, rookhokken een tijdelijke voorziening zouden zijn. Nou, het heeft nog tien jaar geduurd voordat we uiteindelijk die stap hebben moeten afdwingen. En om nu dan nogmaals twee jaar te wachten, dus twaalf jaar in totaal... Ja, dat vinden we wel jammer. Dat had ook in één keer gekund. Uh, aan tafel ook Bernadette Naber van Koninklijke Horeca Nederland. Um, ja, was u verrast over de uitspraak van de staatssecretaris? Hij heeft, hij heeft eigenlijk jullie nog twee jaar extra gegeven... Ja, we zijn niet, uh, niet verrast. We hebben daar zelfs uh, behoorlijk op aangedrongen. Uh, wij hebben aangegeven dat uh, we op zich de beweegredenen snappen... dat in het kader van gezondheid... dat wellicht een politiek besluit zou kunnen zijn... om uh, die rookruimtes op termijn af te kunnen schaffen. Eigenlijk zoals we net natuurlijk ook al hoorden. Uh, maar wij zeiden, geef de horeca daar een redelijke termijn voor. Uh, ga met ons in gesprek en ga kijken. Al die investeringen die de horecaondernemers... de afgelopen jaren hebben gedaan... Om juist die rookruimte te ontwikkelen... zodat mensen die roken niet in dezelfde ruimte verblijven... en daar roken als niet-rokers. En laat even vooropstellen daarbij... dat wij natuurlijk alle gasten welkom willen heten in de, in de horeca. Dus zowel rokers als niet-rokers. En daarom zeggen wij, het is fijn... dat de staatssecretaris toch in Cassatie gaat. Of de staat nu eigenlijk in Cassatie gaat. En we dus met elkaar in gesprek kunnen gaan en kijken... wat is een redelijke termijn... en of moeten ook uh, horecaondernemers die geïnvesteerd hebben, daarvoor gecompenseerd worden. Ja, want dat is eigenlijk het belangrijkste hè, voor u. U wilt geld van de overheid. Nou, dat zeg ik niet. Uh, wij willen met de staatssecretaris in overleg om te kijken... wat is een redelijke termijn? En of is een financiële compensatie voor horecaondernemers... die hebben geïnvesteerd, ja. een redelijk iets? Dat is één. Het tweede is dat we graag in uh, gesprek met de staatssecretaris... willen over de gevolgen van dit uh, besluit. Want wat zijn, Waar denkt u dan aan? Nou, Dan denk ik aan openbare orde en veiligheid. Want iedereen en, gaat en... straat op? Ja, want als die rookruimtes verdwijnen... dan gaan mensen dus op de stoep voor het cafeetje of het restaurant. Ja maar niet alleen op de stoep staan. Uh, ze gaan ook heel vaak in en uit een locatie waar bijvoorbeeld een evenement plaatsvindt. Als daar bijvoorbeeld beveiliging is en je door poortjes moet... kan je je voorstellen als iedereen van de vijfde etage met de lift naar de Nulden moet... naar buiten gaat en dan weer door de beveiliging en weer naar binnen gaat... Hoe gaan we dat doen? Dat is twee. En het derde is, waarom alleen de horeca? Um, er zijn natuurlijk ook rookruimtes in uh, nou, de ministeries... in de Tweede Kamer, in uh, kantoren, in allerlei gebouwen. Maar vindt u, dan moet het daar ook gebeuren. Dan moet het daar ook ja. gebeuren. Zij willen even in gesprek. En nog even over die termijn. U zegt die twee jaar vind ik goed... of vindt u dat het dan wel die financiële compensatie moet zijn? Nee, die twee jaar is echt te kort. Wij horen van horecaondernemers dat zij tienduizenden euro's... hebben geïnvesteerd juist om voor die gezondheid het beter te laten ja, maar, en dat snap ik dan niet want... Uh, het was een tijdelijke oplossing. Dan moet je die rookhokken toch ook helemaal niet zo heel uh, groots opzetten? Zou je kunnen zeggen. Hadden er ze is daar... nooit aangegeven hoe lang die termijn uh, zou zijn. Er is natuurlijk eerst gekoerst op. Maak alsjeblieft die rookruimtes. Maak die ook aantrekkelijk dat mensen daar naartoe gaan. Maak ze bijvoorbeeld met glazen wanden. Dat iemand anders niet meegaat als jouw vriend of vriendin gaat roken. Maar dat je elkaar wel kan zien. Dus daar is in geïnvesteerd. Je moet je ook voorstellen dat die horecaondernemers... dat zijn vaak uh, mensen die hebben één bijvoorbeeld ja, dan is 10.000 euro investeren... dat is ook een heel groot bedrag. Aha, ja. Dat hebben ze juist voor die gezondheid gedaan ja. voor die gasten. En kunt u zich dat voorstellen, meneer Voeten? Dat het toch hard aankomt? Ja, we hebben een aantal uh, punten, heeft u genoemd. Um, om te beginnen even het laatste, of één en laatste punt. Uh, het was ook onze bedoeling om uh, het afschaffen van rookhokken... om dat voor alle publieke gebouwen uh, ja. te laten plaatsvinden. Dus ook voor overheidsgebouwen en dergelijke. Uh -huh. Om technische redenen heeft uh, de rechter die uitspraak niet gedaan. Oké, okay, dus nou wij dat is helder. Wij hebben Het moet al, breder. Ja, we hebben ook exclusief dat ik graag gevraagd... om dat in ja. een brede lijn te trekken. Maar dan even, ja. de, dat die investering die gedaan is in die rookhokken... Uh, kunnen zich voorstellen dat die twee jaar... dat dat te snel komt voor veel horeca-eigenaren? Um, ik heb daar wat gemeentegevoelens over. Kijk, om te beginnen, wat we net al stelden... er is al tien jaar verstreken... Uh -huh. Uh, dat is natuurlijk een periode waarin iedereen uh, dat had kunnen aanpassen. Maar het is ook een soort gedoogperiode. Ja, en in de praktijk zie je dan dat heel veel mensen zo'n lange gedoogperiode interpreteren. als van ja, nou goed, dan mag het waarschijnlijk nog langer. Ja. Dus, dus ik vind ook dat, um, dat er daar een aantal partijen in gebreken is gebleven. Hè, door het zo lang toe te staan. Um, maar toch, uh, als we kijken naar de noodzaak hè, uh, van, van het, het rookverbod en het afschaffen van de rookhokken. Um, dat is eigenlijk ons beginpunt. Roken is een is een is een maatschappelijk, maatschappelijke ramp. Hè? We hebben 2,5 miljoen Ja, daar is iedereen vanavonden. absoluut over eens. Ja. Dus, dus uh, iedere voorziening die, uh, waarmee je het roken ja. legitimeert, uh, ja, dat vinden wij verkeerd. Maar dan zit ik te denken, uh, dan gaan ze naar buiten, wat mevrouw zegt. Dan kan je toch beter die rookhokken hebben? Nou, wat we ook geleerd hebben in de laatste tien jaar... dat we één lijn moeten trekken. Al die uitzonderingen, al die gedoogconstructies... die werkt aanverrechts. We hebben onderzoek laten doen. Uh, wat, wat met name de horeca uh, pijn doet... is dat de, de oneerlijke concurrentie. Door wel een rookhok, niet een rookhok... Uh, wel toestaan, niet te staan. Dus het zou mooi Allemaal zijn als we één nu, ons voorstel, om nu één lijn te trekken. En ja. dan gelijk ook de terrassen en dergelijke rookvrij te maken, zodat je over de hele ja, Ook horeca, nog? Ja, omdat, zodat je voor de hele horeca één lijn hebt... en dat er geen maar waar, waar is. kan dan nog oh, gerookt ja. worden? Waren wij dan als gast welkom? We hebben nog steeds 25 van iedereen boven de 18... rookt in meer of mindere mate. Wij stimuleren hen niet om te roken... maar we willen ze wel heel graag gastvrij ontvangen. Dus we willen faciliteren dat ze bij ons lekker uit eten kunnen gaan... of naar het café kunnen gaan. Waar moeten ze dan uh, naartoe? Mogen ze zijn ze dan niet meer weg? Welkom. Dat vinden wij echt te ver gaan. Iedereen is welkom, natuurlijk. Hè. Maar het roken... Uh, wij, wij, ontmoedigen niet, hè. Wij, wij ontmoedigen niet de rokers... maar wij ontmoedigen het, het roken. En dat zie je in de, in de hele maatschappij nu. Overal die initiatieven om, om sportvelden, uh, speelplaatsen, ja. uh, pretparken... rookvrij te krijgen. Dus, Ik dus vind u, dat besef ja. dat bij de horeca mag dat nu ook langzaam het, gaan doordringen. Het moet echt, echt weg, weg, die sigaret. Ik ga even naar Marley Vossen. Jij bent sowieso in 2008 gestopt met roken. Dus ja, een nou ja dat in, in, het in dat cafeetje stonden we en dan allemaal symbolisch om 12 uur s'nachts uh, een ding uitdrukken. We hebben op een gegeven die asbak hebben we ook gezeald, en daar hebben we ook een plastic op gedaan. En dan hadden ons ook allemaal voorgenomen: van nou, dan, en dan, de, dan hadden we ook een inzameling, en dat ging dan naar het kinderkankerinstituut, wat verder op de straat was. En uh, je weet hoe dat gaat met goede voornemens. Dus uh, binnen de korte keren stond iedereen na het weer buiten op straat te roken. Maar ik weet nog wel dat ik nou, toen gemengde gevoelens had, maar ik ben heel erg blij dat op zo'n over plekken er gewoon niet meer gerookt wordt, dat het geen discussie meer is. En ja, ik, ik, ik ben niet een hele erge anti, maar ik vind het op een gegeven moment wel heel irritant als je dan ergens gewoon argeloos uit een, uit een gebouw komt, of werk voor wat, en dat je dan door die haag moet. En ik vind het wel heel terecht dat je zegt... precies. Nee, maar ik vind het heel terecht. Hey, je, je ontmoedigt niet de rokers, maar je vraagt wel aan roken, aan roken den, ja. doe het dan ergens anders waar mensen er geen last van hebben. Dus dan alleen nog maar thuis. Nog maar thuis. Nou, weet ja. je, als het een politiek Laatste besluit is, dan, dan hebben we daar natuurlijk ook mee te leven. Maar vandaar dat we zeggen, goed dat we met de staatssecretaris in gesprek kunnen gaan en vooral ook kijken naar de gevolgen en naar de termijn en iedereen buiten ja is dat nou zo'n goed ja. idee en een ander is de discussie van onderling die... de restaurants de oneerlijke concurrentie was toen een kwestie en ik denk dat het binnen de koninklijke horeca Nederland dat dat ook nog wel een goede discussie is van ja al die restaurants en cafés die het helemaal hebben afgeschaft die hebben misschien wel een beetje last van de cafés en restaurants die nog een rookruimte hebben nou, diversiteit de... staan we, staat voorop <laughs> voor iedereen wat wil we gaan het afwachten Dank voor dit moment Gedaan. Mm -hmm. Dit is de dag waarop het liefdesverhaal van prins Harry en zijn aanstaande vrouw Meghan Markle nog een extra dimensie krijgt. We moeten dan misschien nog wel een maand wachten tot de twee elkaar het ja geven. Maar het verhaal van het koninklijke stel is inmiddels al wel verfilmd. Hier een voorproefje. Yeah, she's American, she's divorced. True by you Harry. Are you ready for this? Sweet. She makes me happy. So to hell with tradition! En dit is de dag waarop honderden hardlopers zich klaarmaken voor de marathon van Rotterdam van aanstaande zondag. Vandaag verzamelden zich al verschillende renners in Rotterdam om hun startbewijzen op te halen. En de spanning is nu al niet meer te houden bij sommige renners. Helemaal van beleg. Ik was vannacht kwart voor vier al wakker. Nee. En toen heb ik maar een beetje op naar het parcours liggen kijken op mijn telefoon. En verhalen gelezen van andere mensen. Ja, en we blijven in Rotterdam, want Leefbaar Rotterdam... de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen... staat daar nu buitenspel in de formatie voor een nieuw college. D66 en PvdA hebben Leefbaar uitgesloten... vanwege hun alliantie met Forum voor Democratie. En commentator Meili Vos was net al te horen... maar wat is jouw stelling bij dit nieuws? Het was me niet voor piepen. Hij moet gewoon een minderheidscoalitie gaan vormen. Dat kan namelijk. En waarom mag hij niet piepen? Nee, je mag altijd piepen, maar het is gewoon helemaal niet nodig. Want critici zeggen het is ondemocratisch dat ja, hij dat buitenspel... Is gewoon echt de grootste onzin, ongeveer, die ik weer de afgelopen 24 uur heb gehoord. Want Diederik Smit met een tweet: dat het ondemocratisch was en weet ik van wat. Um, als jij als partij niet wil praten met een andere partij, en dat hadden deze twee partijen natuurlijk al van tevoren al aangegeven en ook de redenen. D66 uh, en PVDA. En, en Diederik Smitzet, het is een morele plicht. Nee, dat zei uh, Ronald Buit, dus een van de uh, oud gemeenteraadsleden van Leefbaar Nederland. Dat het een morele plicht was om te gaan praten. Weet je, morele plicht is een vluchteling helpen. Morele plicht is je belasting betalen. Maar morele plicht is niet verplicht praten met een partij waar je er toch niet bij uitgekomen komen. Dat is nee, alleen maar waste of time. Maar Leefbaar is wel de grootste. En ja. de andere partijen gaan kijken of ze er zonder hen uitkomen. Oh ja nou, ja, dat een goede doen. ontwikkeling? Nou ja, ik, ik, ik, uh, het is heel raar... maar ik geef even uh, Eertmans mijn advies. Als je gewoon kijkt naar de uitslag van Rotterdam... dan zie je dat de echt rechtse partijen... Die hebben daar, dat zijn er toch iets meer dan de echt linkse partijen. Ik heb nog wat middenpartijen of partijen... waarvan ik echt niet weet of ze nou links of rechts zijn. Denk bijvoorbeeld. Um, uh, dus dan zie, dan zie je dus dat het, het aantal rechtse partijen is groter. Hij kan, en dat hebben veel politicologen... zeggen dat ook de laatste tijd. Als het partijenlandschap zo versplint, hè, want dan gaat het om. 13 partijen is lastig... Dan moet je eens gaan nadenken over een minderheidsregering. En sterker nog, bij in uh, lokaal is dat makkelijker dan landelijk. Omdat je lokaal heb je niet een Eerste Kamer hebt die nog allerlei dingen kan gaan doen. En als je lokaal er even niet uitkomt. Ja, je hebt om de vier jaar verkiezingen. Je hoeft als bevolking niet continu uh, naar de stembus. Als, als er weer eens wat misgaat. En dan zou dus. Uh, en het leuke vind ik ook van minderheidsregeringen. En daar wordt in Scandinavië natuurlijk veel mee uh, gewerkt ook. Is dat hij dan voor elk beleidsvoorstel. Moet hij een alternatieve meerderheid gaan vinden. En uh, leefbaar. Ik ben geen fan van Leefbaar, maar die hebben natuurlijk een aantal dingen wel, voelen ze goed aan en doen ze goed. Die kunnen dan over een aantal onderwerpen best gewoon ook ja. uh, meerderheden krijgen met de andere partij die niet met hen in een coalitie willen zitten. Nee, maar op zich wordt er nu op dit moment gepraat zonder hen. Hij kan toch niet in zijn eentje nu bedenken. En dan hebben we straks twee mogelijke Ik geef misschien te minderheid. laat het advies. Maar ik weet ook niet precies hoe, waar ze nu in het proces staan. Maar deze optie zou hij natuurlijk zeker... als, als uh, het uh, lijsttrekker van de grootste partij uh, nog gewoon in kunnen brengen. Ik bedoel ze hebben niet gezegd dat de linkse partij... want zij zullen het ook heel moeilijk hebben om een meerderheid te krijgen. En het is ook gewoon lastig als je met vier, vijf partijen zit. Dat zie je nu van hoe moeilijk dat is in Den Haag... om er uh, bijvoorbeeld over iets als een referendum of de Donorwet... Bijvoorbeeld. <laughs> om eruit te komen ja. gezamenlijk. Ja. Het is ook goed denk ik voor de herkenbaarheid van politieke partijen nu in dit, dit tijdperk om dit te doen. Uh, aan tafel is ook aangeschoven Sadet Karabulut. Uh, politica namens de SP. We gaan straks over iets heel anders praten. Maar hoe luistert u uh, naar Meili Vos? Uh, vindt u het ook, Eertmans? Ja, Ga even, gewoon lekker. De af, ja. Uh, ja, even de koptelefoon af. Anders hoor ik bijna niks, anders <laughs> hoor ik u niet. Goedenavond. Goedenavond. Maar en, en minderheids, uh, uh, hij moet gewoon voor een minderheidscollege gaan. Ja, hij moet helemaal niks. Uh, dat even vooropgesteld. Uh, maar het zou kunnen. Het is het, een gratis tip het, van Meili. Het, het, het zou kunnen. Uh, ik begrijp wel de voorkeur... Uh, voor een gewoon goede coalitie waar je ook uh, op een meerderheid kunt rekenen. Ik bedoel, dan kun je wat zekerder stappen zetten. Alhoewel. Dat, vrouw, niet, dat, dat, dat is gewoon de harde vraag. Met alhoewel alhoewel niets uh, inderdaad tegenwoordig nog zeker is. Alleen realiteit is ook dat je de andere partijen niet kunt dwingen om samen te werken. Nee, dat is een feit. Dat is uh, uh, duidelijk. Uh, dank je, Meilly, voor nu. We gaan kijken of uh, Eerdmans geluisterd heeft en morgen. Misschien alvast iets op Twitter zet. Ja, misschien dat wel. Is wel <lacht> Dit is de dag waarop country legende Johnny Cash zijn laatste album uitbrengt. En dat 15 jaar na zijn dood zijn eigen krakende stem is niet te horen, maar wel die van zijn dochter Rosanne en de inmiddels ook overleden Chris Cornell. We are the walking. En dit is de dag waarop er een feestje gevierd mag worden in natuurpark Lelystad. Daar is vandaag namelijk een Pater Davids hertje geboren. Vorig jaar werden deze herten nog geveld door een onbekende ziekte... waardoor 23 dieren plotseling stierven. Maar met het nieuwe geboren hertje staat de steller nu inmiddels wereldwijd op 16 stuks. En dat biedt natuurlijk hoop voor de toekomst. Het is nu stabiel en het lijkt gewoon weer, uh, dat probleem lijkt voorbij. Dus, uh, en, uh, laten we zorgen, hopen dat de, dat de groep nu uh, weer uh, groter gaat worden. En, uh, ik heb uh, goede verwachtingen. En dit is de dag waarop de Vlaamse journalist Pieter Stokmans aandacht vraagt... voor het Turkse offensief in de Noord-Syrische regio Afrin. Ja, hoe moet de politiek hierop reageren? Uh, met onderhandelingen met Turkije of gewoon de sancties? Uh, Tweede Kamerleden Sedet Karabulut van de SP, we horen haar al... en Martijn van Helvert van CDA zijn bij ons te gast. En de Vlaamse journalist Pieter Stokmans... die uh, publiceerde vandaag een uitgebreid artikel... over de houding van Europa richting de navo Park. Turkije en hij luistert ook mee. Hartelijk welkom. Dank. Um, ja, goedenavond en uh, bedankt dat u erbij bent. Ik, ik begin even bij uh, mevrouw Karabeloet. U sprak gisteren met Koerden uit het gebied, uh, wat dus nu uh, uh, onder Turkse uh, uh, uh, heerschappij staat. Wat vertelde zij? Um, dat vooral iedereen ontzettend bang is en dat uh, oh. grote delen van de bevolking op de vlucht zijn geslaan. En bang waarvoor? Uh, bang om um, bestormd te worden uh, door djihadisten, door uh, salafistische figuren... die nu dreigen het gebied over te nemen. Um, want het al... blijft dus niet bij Turkse militairen? Want dat denkt dan iedereen? Nee, nee, nee zij werken samen met uh, allerlei milities um, uh, van islamitische signatuur... en bepaalt niet de meest progressieve, en dan rukt mij zacht uit... Uh, die het niet op hebben met de diversiteit zoals uh, in Afrin het geval was. Namelijk, christen wonen daar samen met jezidis, met uh, Koerden, met Arabieren. Dus dat is echt een mozaïek. En het was tot twee maanden geleden een relatief stabiel uh, gebied... Uh, in dat uh, Syrië waar dat verscheurd wordt door oorlog totdat uh, de Turken op illegale wijze ja. uh, dit gebied uh, zijn binnengetreden. Ja. Pieter Stokmans, u publiceerde dus over de situatie van de Koerden in dit gebied. Uh, ja, wat, wat is daarbij het, het, me, ja, het meest belangrijke of het meest schrijnende, vindt u? Ja, uh, ik, ik ben er vier jaar geleden zelf geweest. Uh, ik heb Afrin bezocht toen het nog volledig onder het bestuur stond... van de syrisch koerdische ...PJD-partij. Um, en ja, wat ik frappant vind in dit verhaal... ...is dat uh, een van onze belangrijkste bondgenoten binnen de NAVO, Turkije... Ja. Um, ...een alliantie aangaat met islamistische groepen... ...waarbinnen ook bewegingen zitten... Um, ...die wel eens aanslagen zouden kunnen plegen in Europa. Ja, ik, ik las en, ook... Uh, waar ja. waarbinnen ook um, IS-strijders een tweede leven zouden kunnen vinden... zouden kunnen vervellen, uh, ja. de dekmantel van een Turkse operatie... zouden kunnen gebruiken om een nieuw leven uh, te vinden. Ja. Ik las en ook dat dan Koer vind ik dat toch ja. wel uh, ja, riskant voor de veiligheid van Europa. Ja, Ik las ook dat, dat de Koerden uh, zelf het, het voelen als een soort dolk in de rug. Uh, omdat Europa op deze manier voor hun gevoel, uh, via Turkije hen aanvalt? Wel, dat is natuurlijk het hele verhaal. Um, wat ik me soms afvraag is of de Syrisch-Koerdische JPG, uh, dus de militie die uh, Afrin controleerde, of zij echt hadden verwacht dat de Europese Unie hen zou steunen, zou tussenkomen, als een bondgenoot binnen de NAVO mm -hmm. hen zou aanvallen. Ja. Ik, ik denk, het is heel naïef, heel naïef om te geloven dat de EU had tussengekomen. Ja. Martijn van Helvert uh, van het CDA. Uh, ja, wat denkt u, de vraag die uh, Pieter Stokmans uh, opwerpt... Uh, ja, de EU had daar tussen kunnen komen of is dat inderdaad een naïeve gedachte... Nou, en vooral denk ik de NAVO. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Want inderdaad, Turkije is een bondgenoot en heeft een beroep gedaan op artikel 51, zelfverdediging. Dus om die reden zijn ze Syrië binnengevallen. Afrin, de enige plek waar bijvoorbeeld ook nog christenen in het Midden-Oosten veilig heen konden zoeken. En waar het ook nog relatief rustig was. En als bondgenoot, het bondgenootschap NAVO, richt je op. Uh, met de reden dat als je gaat knokken dat je dat samen doet. En wat je nu ziet is dat Turkije dat uh, zonder medeweten van de bondgenoten heeft gedaan. En sterker nog, ze laten de bondgenoten nu ja. alleen buiten beschouwing. Maar ze rijden ons ook nog in de wielen. Want zij vechten tegen Koerden. En de Koerden die steunen ook het Nederlandse leger in Syrië met het bestrijden van Isis. Ja, het is een beetje dus een chaos inderdaad. Echt makkelijker. Als... Ja. ja, zeker. Uh, maar dan zeg ik, uh, nou dan moet Europa, uh, Nederland, laten we daar maar meteen beginnen, die moet iets gaan doen richting de Turken. Wat dan volgens u? Ja, en ik, wat we moeten doen is dat, dat, dat we Turkije onder druk zetten. En eh, Turkije onder druk zetten, dat kunnen we sowieso niet alleen. Hè, want onze relatie als Nederland met Turkije is natuurlijk al zeer slecht op dit moment. Dus als wij als, eh, gaan roepen van Turkije stop, ja, als Erdogan überhaupt het al hoort, lacht hij ons hard uit. Maar wat wij wel moeten doen, is dat wij een alliantie zien te vormen binnen de NAVO. Kan ook binnen de EU of Verenigde ja. Naties. Maar omdat we het bondgenootschap NAVO hebben, lijkt mij dat het meest aangewezen, uh, uh, de meest aangewezen mogelijkheid. Ja. Ja, daar moeten we zorgen dat wij samen Turkije onderdrukken zijn. Ja, u zegt dus en, samen. Het, dan het, ga het irriteert ik irriteert mij een beetje ja? dat het niet lukt. Nee, dat, dat snap ik. Dat is irritatie. Uh, u zegt uh, je moet samen optrekken uh, richting Turkije. Uh, mevrouw Karabeloet, wat vindt u daarvan? Nou ja, kijk, weet je, het klinkt allemaal prachtig. Maar de realiteit is ondertussen dat de NAVO deze situatie ongemoeid laat. Dat door het zwijgen van uh, de Europese Unie ook. Maar ook door het weigeren... Uh, de heer Van Helver is heel kritisch. Maar vervolgens als wij voorstellen om deze illegale agressieve aanval in strijd inderdaad met het internationaal recht, in strijd met de waarden van de EU, in strijd met de waarden van de NAVO te veroordelen, dan geeft het CDA niet thuis. Dan geeft Nederland niet thuis. Ondanks het feit dat ze het misschien wel zouden willen. Op het moment dat wij zeggen, er is een VN-resolutie geschonden... van een staakt het vuren. Want Turkije valt aan omdat zij, de JPG, als terroristen beschouwen. En voorstellen om dan vervolgens steun te zoeken voor sancties... dan geeft het CDA niet ja, thuis. Is dus helder. Mijn conclusie is, wanneer je je verschuilt achter anderen... dan stem je toe met deze situatie. En ja. dat is bijzonder schrijnend. Ja, meneer Van Helvert, ik, ik hoor u al op de achtergrond. Maar wacht even... Ik ga ...gaat via een vraag inleiden. Uh, waarom veroordeelt oh ja. uw partij de Turken nou niet officieel? Jawel, kijk, aan het CDA ligt het niet. Wij zeggen ook, dit is een illegale oorlog. Want ze hebben, uh, ze hebben niet bewezen dat uh, zelfverdediging noodzakelijk is. Ja, maar u doet kijk, maar dus te weinig. Emotie, u u nee, wacht weer, op weer, anderen, weer. Uh, wordt er gezegd. U nee, wacht we, we, op anderen nee. en daarmee stem je toe. Dat we, dat is niet het geval. Kijk, wat wij hebben gezegd tegen Blok, zorg dat je een meerderheid vindt. Kijk, als een sp motie ervoor kon zorgen dat Erdogan zijn troepen terugtrok, dan steunde ik hem direct. Sterker nog, ik ondertekende een meerderheid. Ja, maar, ja, maar, maar kijk, dat ja, maar, is natuurlijk niet spreekt... het geval. Dus wat wij, gezegd, wat wij hebben gezegd, is minister Blok, eerst mevrouw, eh, minister Kaag, maar nu minister Blok, zorg dat je een meerderheid vindt. Want dat is vele malen belangrijker. En we hebben de, alle gevolgen van die oorlog ook veroordeeld, dat heeft het kabinet ook gedaan. Die motie hebben wij ingediend en gesteund. En wat ik, ik dus heb gedaan vandaag, is zorg dat als het kabinet het in haar eentje niet kan veroordelen. Omdat ze dan spel staat. Heb ik gezegd. Ik heb een uh, aanvraag gedaan bij de commissie voor advies van volgerechtelijke vraagstukken. Om de Tweede Kamer een advies te geven. Ja. En dat is wat wij zelf kunnen doen. Ja. En dat advies. Dat kan ons aangeven of die oorlog legaal is of niet. En dat is iets wat we zelf kunnen doen. Ja, vrouw, het is in de nou, ja. ja, ik, ik, politiek ik hoor... natuurlijk niet zo. Nee, nee, dat nee, je als ik, het ware aan vriend het vriendraag kunt zeggen. Ik ben een vriend ja. vriendel speciaal. En dat je die binnen twee minuten hebt. Ja, maar als nee. was, ja, maar we volwassen is. Nee. Mevrouw nee. Ja, Karvel Even reageren, want ik heb ja. het idee dat uh, meneer Van Helvert... wel het idee heeft dat hij ontzettend veel doet. En het CDA ook. Nou, ik geloof ook wel dat meneer Van Helvert ontzettend veel wil doen. Alleen feit is dat de veroordeling uitblijft. En feit is wel dat wanneer het politiek uitkomt... het CDA en de regering vooraan staat om andere landen te veroordelen. Ik hoef maar te wijzen naar Rusland... waar soms terecht, soms uh, al zonder bewijs, politieke stappen worden gezet. En dat laat men na bij Turkije. En ik weet wel waarom. Dat gaat om NAVO-belang. De Verenigde Staten wil NAVO-partner Turkije niet ja. laten vallen. Ook al laten ze daarmee de koerden vallen. Maar het gaat ook om de EU-vluchtelingendeal. Waar ja. uh, Nederland samen met andere Europese landen... zich volstrekt ja. afhankelijk van heeft gemaakt. Daar ga ik zo nog even op ja. verder. Maar ja. wat moet ja. volgens u... Uh, Mevrouw Karabeloet, ik moet nog even naar mevrouw Karabeloet, meneer Van Helverd. Uh, wat moet Nederland nu echt gaan doen? Want veroordelen is misschien één. Uh -huh. Ja, wat, wat, wat moet gebeuren? Uh, natuurlijk moet je internationaal steun uh, vinden voor alles, maar het begint bij uh, je eigen positie. Twee, wat zou moeten gebeuren is dat de wapenhandel met Turkije wordt bevroren. Dat was al een probleem, het is alleen maar problematischer geworden door de inval van in Afrin. Uh, er moet aangestuurd worden op nieuwe vredesbesprekingen en die toetredingsonderhandelingen moeten stoppen, waarbij in VN-verband... nu wij ook voorzitter zijn van de VN-veiligheidsraad... echt werk gemaakt moet worden van sancties... omdat zij een VN-resolutie en internationaal recht um, schenden. Kortom... Ik denk dat Nederland het goede voorbeeld zou kunnen geven... door het internationaal recht zelf serieus te nemen. Ja. Uh, uh, meneer Van Helvert, wat vindt u van dit rijtje van uh, mevrouw Karabeloet... wat we allemaal kunnen doen? We zijn geen voorzitter meer van de VN Veiligheidsraad, maar dat maakt niet uit. We hebben er wel nog zitting in. Maar uh, ik, ik denk dat we exact dezelfde willen. We zijn alleen in het knokken van pakken we de juiste weg. Nou, en daarvan uh, denk ah. ik dat als we in ons eentje nu uh, gaan roepen... want uh, we willen allebei dat het stopt. En we willen allebei zoveel mogelijk maar, die mensen in Afrin helpen. En dat is wat we willen. We zijn eigenlijk... In een beetje oneenigheid over wat is de snelste weg daartoe. En ik denk dat als we in ons eentje aan de zijlijn gaan staan en zeggen dit is niet goed, jullie zijn stout en de rest van de wereld doet dat niet dan heeft dat weinig zin. Waarom? Omdat we nu al zo'n enorme ruzie met Turkije hebben. Dat, dus dat is eigenlijk als je, als je zelf uh, een ruzie hebt met je ja. zus, dan ben jij niet de aangewezen persoon om te zeggen zou je niet eens bij je moeder Plaat langs gaan? Okay, want dat accepteert het nou, nou, totaal nou, nou, niet van ik jou. Flieke <laughs> dus ja, ja, ja, ja. dus Maar we staan niet mee. alleen. Hè? Nou, ik wil even Laat. naar meneer Stokmans toe. Want ja. Uh, ja, dat is u, eigenlijk u. onze, onze uh, onafhankelijke derde. Ziet u ruimte voor een individuele regering om, om, om ja, positie te nemen richting Turkije? Zou dat nee, kunnen? Niet, nee, niet voor een individuele regering. Um, de, de macht wordt hier richting Turkije uitgeoefend door de Europese Unie... Um, het zijn wel de nationale lidstaten die in de Europese Raad het buitenland beleid voeren. Dus het klopt wel dat elke afzonderlijke lidstaat binnen de Europese Raad ervoor zou kunnen pleiten een sterkere houding tegenover Turkije in te nemen. En dat zou Nederland perfect kunnen doen. Maar het beleid wordt uiteindelijk vormgegeven door. De supranationale instellingen, de Europese ja. Commissie, de Europese Raad. Ja. En wat zou Europa concreet kunnen doen? Nou. Zoals mevrouw Karabulut terecht zei, er zijn nog honderdduizenden inwoners van Afrin... ...die gedwongen verplaatst overleven in, in leegstaande bouwwerven... ...die misschien nooit meer zullen kunnen terugkeren naar hun huizen... ...als Turkije niet onder druk wordt gezet. Ja. Wel, Daar Europa we... heeft heel veel... Europa heeft heel veel hefbomen over, de, over ja. Turkije. Turkije wil een visumliberalisering van de Europese Unie. Turkije ja. wil toetredingsonderhandelingen hervatten. Kortje Waarom om, wij, zeggen we niet ja. aan Turkije... Huppakee. Maak... De hervatting ja. van die visumliberalisering, van ja. die toetredingsonderhandelingen voorwaardelijk. Ik moet u, gaan... Ja. Ja. Ik moet u gaan afbreken, want we gaan de uitzending uit. Naar hun huizen. Ja, de terugkeer van ja. vluchtelingen hoorde ik nog. Er is genoeg uh, te doen tegen Turkije. Ik dank u. Fijn dat we uh, stil konden staan bij deze kwestie. En er is nog veel meer over te zeggen. Maar we gaan het weekend in. Uh, niet voordat Rickard Zuiderveld het woord tot ons gericht heeft. Ik was een jaar of vier en op een dag kreeg ik een doosje lucifers te pakken. Mijn vriendje zocht wat stro en dode takken. Ha, fikkie stoken waar geen mens ons zag. Wij waren heer en meester in ons land. Ontdekking of gevaar kon ons niet schelen. Wat was er mooier dan met vuur te spelen. De wangen rood, de vingers half verbrand. Nu zie ik wereldleiders zitten poken... in het smeulend vuur van wraak en misverstand. Het laait weer op... Ze schreeuwen moord en brand. Zo doen de meesters die elkaar bestoken totdat hun huid en haren zijn verschroeid. Ze zijn hun kleuterjaren nooit ontgroeid. Dank Rickert en dank alle gasten. Tot ziens. NPO Radio 1.